2 uur. Jan van de Putten met het NOS Journaal. Het overleg over het aardbevingsbestendig maken van huizen in Groningen is vastgelopen. De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken willen nieuwe regels invoeren voor wanneer een huis moet worden versterkt en hoeveel dat mag kosten. Dat zou wel betekenen dat sommige huizen nu niet meer hoeven te worden aangepakt omdat ze volgens de nieuwe regels veilig zijn. De commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, is het daar niet mee eens. De kwaliteit van het onderwijs is in de coronaperiode flink gedaald. De oorzaak is het onderwijs via internet, zeggen docenten en managers in het mbo en hoger onderwijs in een enquête van vakbond AOB. Ook vinden ze dat de werkdruk flink is toegenomen. Het AOB-bestuur noemt de uitkomsten zorgwekkend. Volgens de bond is er gebrek aan perspectief en blijft er werk liggen dat niet meer kan worden ingehaald. De straf van de moordenaar van Anne Faber is verminderd met vier maanden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Michael P. strafvermindering had moeten krijgen... omdat hij gewond raakte toen hij werd gearresteerd. Van de eerder opgelegde celstraf blijven nu 27 jaar en acht maanden over. Ook krijgt P. TBS voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. Anne Faber verdween in 2017 tijdens een fietstocht in de buurt van Den Dolder... waar P. werd behandeld voor zedendelicten. NS wil kijken naar een intercity-verbinding tussen de Randstad en Aken in Duitsland. Vanuit Aken zouden reizigers dan snel naar andere Duitse plaatsen kunnen komen. De tijdwinst kan volgens NS oplopen tot 25 minuten. Het bedrijf wil met de overheid en ProRail overleggen over de financiering en de infrastructuur van deze verbinding. Het weer nog veel zon, wat sluierwolken en met 23 tot 28 graden zomerswarm. Morgen nog warmer, plaatselijk boven de 30 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is even van de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, luisteraars. We zijn weer uh, voor het tweede uurtje terug bij uh, de lunchroom. En het uh, vaste dinsdag Lucie, uh, Lucy tegen Jan... en onze uh, gezellige gast voor vandaag, Maria. En ja, nog steeds een beetje naar je zin. Uitstekend. Gezellig. En nou had ik alleen een, een treurige Lucie en een treurige Maya tegenover me. Want het uh, vorige liedje waar we mee eindigden, Peter Tetro, de Red Red Wine, vonden ze zo leuk. Dus een speciaal verzoek van deze twee jonge dames tegenover mij. Hier is Peter Tetro. <middels> Nu weer naar Luis en Lus, want die heeft wat uh, ja, nieuws heb, te melden. Ik heb een update over de gewapende overval in Zandvoort van 18 november 2019 en uh, de overval in halfweg 27 februari 2020. Er zijn, uh, ze hebben onlangs uh, vier personen aangehouden. Het betreft vier mannen uit Amsterdam in de leeftijd van 24 tot 31 jaar. De mannen zitten in voorlopige hechtenis en de raadkamer van de rechtbank heeft op 12 juni beslist dat zij nog 90 dagen vast blijven zitten. Op 31 augustus dient een eerste proforma zitting en die is openbaar. De recherche zet het onderzoek nog voort en is nog altijd op zoek naar de verdachte die op camerabeelden is te zien eh, op een video. Dat was dus, uh, heeft u informatie over beide overvallen? Of denkt u te weten wie de dader is die op de videobeelden die uh, ze tonen op uh, NL Niels? Meldt u dit dan alsjeblieft bij de recherche in Haarlem via telefoonnummer 0900 8844. Nou, dus je hebt een carrière gemist bij je opsporing verzocht. Ja, nou, ik solliciteer. Wie weet de toekomst. Ja, ja, die weet maar nooit. Even kijken, we gaan weer wat draaien. Eh, wat gaan we doen? Nee, die hebben we al gehad. Dat doen we niet. We gaan niet twee keer dezelfde doen. Dat doen we niet. Jen Hammer. Ja, zeker zo. Die Lekker een nummer was dat, hè? Dat was van ja. Miami Vice, toch? Ja. Ja, dacht ik ook. Jij gaat wat uh, nieuws lezen, denk ik. Ja, ik heb nog iets van een update. Ook uh, de, van die uh, inbraak bij Albert Heijn... op uh, de Zandvoortslaan in Heemstede... waar ze uh, Milky Ways... Uh, wat nog meer? Uh, ja, Red Bull, Red Bull en Rosé. Oh ja, Red Bull, Mil Oh, ja. En de tweetal, de daders zijn opgepakt. Ze zijn met een putdeksel binnengekomen. Die hebben ze, daar hebben ze de voordeur mee geforceerd. Maar ze zijn dus uh, afgelopen woensdagnacht uh, gearresteerd. Volgens mij niet zo moeilijk geweest zijn natuurlijk. een ze sierband een paar roze, milk geweest zijn. Dus ze waren ja. dronken. Helemaal, helemaal uit een bol. Ja. En natuurlijk chocola in de mond. Dus ja, die zijn ja. zo opgepakt natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. Nee, Lijkt nee, mij ja, hoor, nee. ik weet het niet. Maar uh, misschien moesten ze volgende keer wat anders meenemen. Er is geen uh, leeftijd bij, dus waarschijnlijk waren ze ook heel jong. Waarschijnlijk wel. Ja. En toch aan de Rosé, roze, ja. niet ja. te geloven. Ja, ja het is, uh, ze moesten het even proberen. <laughs> <laughs> Dankjewel, Lus. Uh, de Scorpions, ken de Scorpions, die groep? Ja, echt wel. Nou, ik heb hier een, uh, vond ik terug, een, een nummer... dat uh, was van uh, Freddie Mercury hebben gemaakt. Dat heeft, uh, de Scorpions hebben dat uh, solo gezongen op een gegeven moment. En dat is zo'n mooi nummer. Ik ben er helemaal bouwers van. Oh. Is dat mooi? Geen woorden voor wat ik in deze, maar zo, zo heerlijk dit nummer vertolken. Uh, ik ben zo rijk met twee sidekicks vandaag. En onze uh, uh, try-out, uh, mogen we zo zeggen, ja, de TreeOut. Uh, ja hoor. Ja, ja, onze sidekick die gaat het <laughs> weer voor ons doen. En ik denk dat Maya heel goed nieuws voor ons heeft. Nou, vandaag dus volop zon, met wat sluierbewolking. De wind wa de, het draait naar het, van het noord naar het noordoosten. Het is warm, maximaal 25 graden. Door de wind van zee koelt het vanmiddag weer, weer wat af... op de stranden tot een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten... en het koelt af tot 15 graden. Morgen wordt weer opnieuw een zonovergrote dag... Uh, met wat uh, lichte sluierbewolking. Het blijft droog en waait een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur stijgt naar 29 graden... Dus klagen doen we niet. Donderdag schijnt ook de zon weer volop. Het blijft droog. Waait weer een zwakke tot matige oostenwind. En de temperatuur stijgt weer naar 29 graden. Vrijdag is het idem dito. Met op het eind van de dag een uh, kans op een regen- of onweersbui. Het wordt brujerig warm met maximaal 29 graden. Het weekend schijnt de zon regelmatig. Maar op beide dagen is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. Het is minder warm op de beide dagen, zo rond de 25 graden. De vooruitzicht voor volgende week laat een wisselend weerbeeld zien van zon, wolken en enkele buien. De temperatuur ligt erbij tussen de 20 en 22 graden. Nou, geweldig. Maar ja, dankjewel. En ik weet zeker dat het is zulke goede berichten. Dan mag je elke week wel terugkomen. 100 procent. Ja, toch? Ja, daar doen we het voor, toch? Oké. Okay. Nou, dankjewel. Do you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 Make a love all night Fresh it up, then you're down in the between Oh, I really wanna know What do you mean? What do you mean? John Denver en de country road was dat, en, uh, dat uh, veel te jongen van ons heen gegaan lezen zangen. Dat heeft hij om een mooie muziek gemaakt? Dus toch? Nou, echt wel. Uh, heel lang geleden, oudere luisteraars, die weten nog wel, hadden we in Nederland een aantal protestzangers. En dat was altijd wel een leuke, Boudwijn de Grote, onder andere. Maar ook Armand. Ken je die nog herinneren? Yeah. Ja. En uh, die nee, nee. haagenees was het, geloof ik. Heel lang haar. En uh, een beetje apart figuur, maar hij had van die leuke liedjes vond ik altijd. En een van die nummers, wat ik altijd een van zijn mooiste nummers zelf vind, is uh, Waar wil je heen gaan, mijn liefste? En dat is dan een cover van het nummer van uh, Where Do You Go To My Love? Die van Pieter Sarstedt. En ik heb het een beetje goed geluisterd heb het echt een beetje letterlijk heeft, die het nummer vertaald. Dus hier uh, allemaal en uh, waar wil jij heen gaan, mijn liefste? je platen van Stones en Beethoven En een vriendje van Sasha, die stijl is het niet Maar waar wil je heen gaan, mijn liefste? Alleen in je bed, elke nacht Je probeert in je dromen te vluchten Wist ik maar wat je dan dacht, in je bed, heel alleen Van de Suburban. In je dromen te vluchten Wist ik maar wat je dan dacht En je bent heel alleen Ik zie weer de steegjes van Napels. Twee kinderen, mager en koud Maar beiden bezield van verlangen Zich uit het stof te vechten En jou Geweest, ga dan en vergeet me voor altijd, maar het leteken blijft er nog steeds in je hart. Want ik weet waar je heen wilt, mijn liefste, alleen in je bed elke nacht, de droom. Wil je heen gaan, mijn liefste? En de, de goede Kritsluis naar je hoort nog altijd. Het, het oude van Pieter Sars, dat is heel lang geleden, werd in mijn lovely heerlijk op de plaat gezet door deze armand. Uh, Luus, hij is voor jou. Oké, okay, ja, ik heb uh, uh, vanmorgen uh, uh, op Facebook uh, gelezen dat uh, vandaag een hele grote man uit Zandvoort 91 jaar zou worden. En Jan Lammers schrijft uh, van. Uh, deze geweldige man die me alles geleerd heeft van reten... en uh, zou vandaag 91 geworden zijn. En het is een, een heel groot voorrecht uh, dat ik hem heb mogen kennen... En uh, ja, een heel mooi memorium. En dan zijn er heel veel mensen die daarop reageren. Ja, natuurlijk. En ik wilde dat toch eventjes uh, Uiteraard. Uh, als een memorium uh, gemeld hebben. De... Terecht een monument voor ja. deze man. En, 91 uh, zelf. 91, wat had het mooi geweest als hij nog bij ons had kunnen ja. zijn. Dat, dat was heeft hij gedaan voor, de, voor, voor Jan Lammers Zeker. en voor de hele racerij. hele ja. Een icoon en uh, die mogen we toch altijd tot onze zandvoerders nog steeds rekenen. Want doen het? Ja. We gaan verder. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show.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 Laat ons weer een beetje bijbrengen met het, latere, met het laatste nieuws. Of iets van nieuws in ieder geval. Ja, het laatste nieuws over, het, over de corona. Dat heb ik net even uit het AD staat. Dat het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert... is vandaag weer bijeen geweest voor overleg. Volgens ingewijden staan de seinen op groen voor verdere versoepeling... Het kabinet besluit hier woensdag nog wel officieel over... maar volgt doorgaans het advies van het OMT. De scholen gaan uh, na de vakantie weer helemaal open. Nu nog zijn de scholen deels open sinds 2 juni... en leerlingen moeten onderling nog wel anderhalf meter afstand houden... maar die regel wordt losgelaten. Scholieren hoeven zich daar straks onderling niet meer aan te houden. Alleen... Tot de docenten moeten ze afstand in acht blijven nemen. Op die manier kunnen klaslokalen weer ten volle worden gebruikt, is het idee. Verder mag vanaf 1 juli het aantal gasten in de horeca verhoogd worden naar 100. Ook het aantal mensen dat bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten mag zijn, kan vanaf 1 juli verhoogd van 30 naar 100 personen. Wel moet nog steeds de anderhalve meter tot elkaar worden gehouden. Dus het gaat weer een stukje Een beetje goede kant op. Ook de sportscholen, sauna's, sportkantines en casinos... kunnen op 1 juli open. 1 <kliek> september de coffeeshops. Geldt dat, dat tot 1 september alleen open zijn... voor het afhalen van bestellingen. Dus ja, tot zover het laatste nieuws. We Dank gaan het wel. morgen allemaal echt officieel horen van... Uh, ja, Rutte, dus. er zit iets verbetering in de lucht en daar zijn we blij mee allemaal. Ja, vooral met mooi weer hebben we toch weer wat meer. While she lay sleeping I stay out late and play my song sometimes all the nights can seem so long And it's good when I finally make it home All alone while she lays dreaming I try to get undressed without the lights And quietly she says How was your name? I come to her and say It was all right And I hold her tight my song is right I can find a way While she lays I stumble to the kitchen For a bite Oh, then I see my old guitar In the night Just waiting for me like My secret friend and there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two and I'm torn between the things that I should Maar uh, eerlijk is eerlijk, deze is toch wel heel mooi. Echt wel. Ja, deze is echt is van de originele. Ja, het is wel een schitterend nummer. Het is van Kenny Rogers, en, ja, met een eigen stemgeluid. Bijna niet uh, te Niet overleggen. de evenaren. Had jij wat te vertellen, Luz, nog? Nou, ik uh, lees ook weer iets in het AD. En ik heb daar ook iets over gezien op Facebook wel... Dat, uh, politie, maar de uh, politie is laaiend, want de poli politici verspreiden nepnieuws met video van agenten in Burger. Politieke partijen en extreme groeperingen verspreiden nepnieuws door met een filmpje te suggereren dat de politie eigen hooligans heeft ingezet... tijdens de ongeregeldheden in Den Haag afgelopen zondag. In werkelijkheid gaat het om agenten in burger die worden ingezet om belangrijke pionnen uit de menigte te halen en te arresteren, zegt Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond. Het zijn absoluut bijzondere beelden waarbij je zonder context inderdaad verkeerde conclusies kunt trekken. Maar het gebruik van stille, zoals de agenten in kwestie heten, is al jaren een bekende tactiek voor van de aanhoudingseenheid van de politie. Het zijn politieagenten en regisseurs in Burger... die met hun houthakken shirts, petjes en hippe sneakers... bijna niet te onderscheiden zijn van het doorsnee hooligan. Zodra de situatie uit de handrechten lopen... voegen de stillen zich in de menigte... en proberen ze de allergrootste herrieschoppers uit het veld te halen. Hiermee hoopt de politie belangrijke pionnen uit te schakelen... en de rust terug te brengen. Een video van deze tactiek, gefilmd tijdens de rellen in Den Haag... wordt nu massaal en voorzien van suggestieve teksten... verspreid om de goede bedoelingen van de politie in twijfel te trekken. Ook Forum voor democratieleider leider Terry Baudet maakt zich hier schuldig aan. Nee. Uh, wat is dit? Rijlschoppers komen arrestatiebusjes uit? Twitter Baudet voor zo'n 225.000 volgers... Zeker weten we op dit moment nog niets. Maar de beelden zijn verbijsterend. En Forum voor Democratie gaat dit tot de bodem uitzoeken. beloofde de partijleider. Nou, mogen we maar vanuit gaan dan. Ja, het is wel een raar verhaal. Ik heb ze, inderdaad heb ik die filmpjes en uh, foto's voorbij zien komen. En dan lijkt het er inderdaad... Uh, het, het ziet er heel raar uit. Ja. Het is dus niet goed voor de sfeer natuurlijk. Het nee, is nee, allemaal een nee. beetje wantrouwen kweken, nee. Dit Helaas, maar ja, goed. Het is uh, lastig. We gaan het afwachten. Hè? Prima. Ja, gaan we zeker.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 We'll be right ...pots met zeven dagen lang. met een hele lange intro. Ik denk, nou, die duurt zelf al zeven dagen. Maar er viel <laughs> nog van mee achteraf. Ik denk, ja, dan kunnen we naar huis inmiddels. <laughs> hey? Oké. Okay. We gelijk klaar, toch? Uh, heb je wat uh, leuks te vertellen? Uh, ik, ik... Je hebt wel wat te vertellen, maar niet zo leuk. N ja, nee, de, de, nee. nee, Ik zat eigenlijk te zoeken naar iets leuks. Nou, dan gaan we iets muzikaals doen. Ja. En nou, het je Kai Mitchell, Rockabilly. Rock-a-billy rock, rock-a-billy rock, rock a billy rock a billy, billy rock, rock, rock Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Some people think it came from Tennessee. Then spread on out to the Lone Prairie. It's hillbilly rock. fiddly d turns me inside out. Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rock. Self a partner, lose the blues, wear your soft pot, clothes in your stopping shoes. Better head for the hills, gonna blow my fuse. Whoo, I'm gonna shout. Back. Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock rock. Rock, rock, rock, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. rock. rock Dance rockabilly, swang the do-si-do And the guitar man chase the old banjo Lead the hope for the crow I'll go, man, go Wiggle like a trout Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rockabilly, ooh, rock, rock From the moment that you feel this crazy beat you got Control of you to let me give me mountain juice Turn me loose, leave me wave my arms about Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. rockabilly, rockabilly, rockabilly rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock You know what rockabilly's all about You know it's gonna make you sing and shout You know you're gonna act like a crazy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 Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van hout. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijver, dit spaarde, ik spaar kreeg gewoon van uur tot uur.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 Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben. van uh, onze ramses Laart, nu gaan we toch uh, weer een beetje af op ons uh, tweede uh, tweede uurtje dus Nou, dat is ons alleen nog, uh, in kijken, ja, ruim een minuutje. Eén minuutje kunnen we kunnen nog wat draaien, maar we nemen vast afscheid van onze luisteraars. Deze kant, we vonden het weer heel leuk om te doen deze twee uurtjes. Lunchroom op deze dinsdag, Loes, uh, Jan aan deze kant en onze hele charmante gast, Maria aan de andere kant. Maar ja, ik hoop dat je het een beetje gezellig hebt gevonden, deze twee uurtjes bij ons. Ik heb genoten Ik heb jullie. genoten en uh, wel, dan gaan we gaan weer meemaken in de toekomst. En dat zal heel erg leuk zijn, want de Sidekick is altijd leuk om te doen. En we doen het voor de zandvoerders en we doen het om leuke muziek te maken. Uh, we gaan met het laatste nummertje eruit. Dus even kijken, want het zal niet al te lang meer duren. Maar we gaan hem nog even draaien. Hier is hij.